Proffieverhoeven met het NOS-journaal tijdens de militaire ernstig tekort geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een onderzoek met een ongeluk met een mortiergranaat, waarbij vorig jaar twee militairen omkwamen en een derde zwaar gewond raakte. Volgens de Onderzoeksraad was de veiligheid van de granaten en de gezondheidszorg in Mali niet op orde. Defensie vond de voortgang van de missie belangrijker dan de veiligheid, zegt de raad. Minister Hennis van Defensie zegt dat de conclusies van het rapport hard aankomen. Het is onze plicht om herhaling te voorkomen, zegt ze. Twee bestuurders van zorgbureaus zijn aangehouden op verdenking van miljoenenfraude met het persoonsgebonden budget. Het gaat om bestuurders van twee zorgbureaus in de regio Tilburg en regio Zaanstad. Die bureaus bieden onder meer jongeren met een psychische stoornis huisvesting en begeleiding aan. Het OM vermoedt dat de bestuurders sinds 2012 voor tientallen jongeren meer zorg declareerde dan in werkelijkheid werd gegeven. Ook zouden jongeren hun DigiD, bankpasje en pincodes aan de verdachte hebben moeten afstaan. In de zaak over de moord op zakenman Koen Everink hoeft het OM niet mee te werken aan aanvullend DNA-onderzoek. Verdachte Mark de J had daarom gevraagd. Hij wilde dat het OM in beslag genomen goederen zou vrijgeven voor DNA-onderzoek. Na de strafrechter heeft nu ook de voorzieningenrechter dat verzoek afgewezen. Een vrouw van 22 uit het Brabantse Nierloon is in het ziekenhuis overleden. Nadat ze bij het hardlopen was aangereden. De politie onderzoekt het ongeluk. Het gebeurde gisterochtend vlakbij het viaduct van de A50 over de Maas. De hardloopster werd aangereden door een automobiliste van 63 uit Wiegen. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer, maar in het ziekenhuis overleed de vrouw alsnog aan haar verwondingen. Het weer nog vanuit het zuidwesten, bewolking met af en toe regen. Vanmiddag klaart het in het westen en zuiden soms op en schijnt af en toe de zon. En het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Showdown. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. Op de A27 Utrecht naar Breda rijdt langzaam over vier kilometer tussen Noordloos en Werkendam. Tot zover de verkeersinformatie.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 così Turismo toerisme sale! secodi. Ho gata in discoteca con lo sguardo da serpente e mi sono avvicinato lei già non capiva niente. L'ho guardata ma guardato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 What idea? gay idea? a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 Lei lei e Miley tolls ama saper appada un super bullo tu com'ete e poi speciale, che avesti di speciale e in un altro no non c'è che idea ha idea non vedi che lei non ci sta che idea ha idea aspetto lei lunga la sala e ti fa girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo scusa in cambio Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl I still Oké I'm never gonna Oh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 Get around Go around, go around, go around every party in LA Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one oh. I know that dress is karma, perfume regret You got me thinking about when you were mine oh. And now I'm all upon on you, what you expect But you not